U moet het lezen als iets anders. Eh, eh, mocht, het zo zijn, mocht het zo zijn, voorzitter, dat dit niet eh, naar ons genoeg is... en dat er het risico is dat de verkeerde signalen worden afgegeven... dan zullen wij amendement eh, 5 eh, voorstellen. Eh, en dat houdt dan in dat wij u vragen om eh, die wijzigingen... die wij hier hebben besproken uit te voeren... ...en een vervolgens een gewijzigde versie van de structuurvisie... ...achterstemmen en besluitvorming over het nu liggende voorstel te verdagen. En we willen graag daar uh, de, de praktische en de inhoudelijke kant uh, van u horen. Dank u voorzitter. Meneer Drommel, u had behoefte aan een interruptie. Ja, dank u voorzitter. Dit naar aanleiding van de opmerking van de PvdA richting uh, de oudere partij... ...en dat betrof dan de weg de Herman Heijmansweg... ...en de idioterie daarvan om die eventueel te gaan... ...exploiteren of te gaan maken of te gaan leggen. Aan de andere kant zie ik in bladzijde 124 van uw stuk... ...een duidelijke exposé tot het een en ander wel mogelijk is. Of is alles wat hierin staat ook maar het korreltje zout? Ik lees even voor. Over de Herman-Heijmansweg ligt de reservering voor de aanleg van een randweg... ...die van de Zandvoortse Laan naar de Valendeweg gaat. Momenteel is het geen noodzaak deze weg aan te leggen... ...maar mocht er in de toekomst wel zijn, die noodzaak... ...dan is dit de enige plek waar een randweg aangelegd kan worden. Is dit realistisch dus, of is dit niet realistisch? Dat is een dank vraag u. aan de portefeuillehouder of... Dit of is een de voor vraag Albert aan Wilson. het hele college. Dank u, voorzitter. Goed. Ja, meneer Balberg-Wilson, dan kan ik u niet het woord geven om daarop te reageren. Want ik dacht, u heeft dan misschien behoefte aan. We gaan door met het rijtje. Meneer Stammis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben in de commissie al aangegeven dat wij volledig achter het, uh, achter het stuk staan... Achter deze structuurvisie. Dus in die zin zullen wij uh, niet trachten wijzigingen aan te brengen. Maar ik uh, wil toch nog wel even ingaan op uh, de wijze waarop dit, dit nu behandeld wordt. Ik, ik krijg hier een onprettig gevoel over. De heer Bouwberg Wilson heeft een heleboel uh, zes, zes stuk, meen ik, amendementen ingediend, vrij uitgebreid. Hij geeft uh, als, uh, als argument dat hij dat toch niet zo in staat is geweest om goed te, te overleggen voor die tijd met, met het, het college. Uh, ik betwijfel dat. Ik vind het een, een hele rare situatie dat op het allerlaatste moment uh, dergelijke... Uh, belangrijke wijzigingen nu uh, doorgevoerd trachten te, uh, te worden, ik, uh, ik begrijp dat niet helemaal, dit had volgens mij eerder gekund maar dit is, dit is een gevoel van, uh, van, van mijn kant ik heb al eerder aangegeven meneer, dat... meneer baalberg Wilson wil heel uh. kort reageren dat had uh, ja. u wel verwacht denk ik uh, voorzitter, het is zo dat ik ben al op een eerdere, uh, zelfde opmerking van de heer Stammers in commissievergadering ingegaan. En ik vind het een beetje vreemd dat het kennelijk niet is aangekomen. Ik heb de heer Stammers toen aangegeven dat wij op 14 juli van dit jaar, puntsgewijs, dat heeft ook de VVD gedaan, vrij gedetailleerd een aantal opmerkingen en aanmerkingen op deze, uh, uh, op deze uh, toen in concept uh, en in ter visie gelegde structuurvisie hadden. Vervolgens zijn wij dus niet aan de beurt, meneer Stammis, want dat gaat gewoon zijn gang. En nu, dit is dus de eerste keer dat wij formeel de discussie hebben over de voorliggende structuurvisie. Dat hebben we gedaan in de commissie. We hebben toen aangegeven wat onze wensen waren. We Daar is dus verder niet op gereageerd. Dus is de enige mogelijkheid om dit bij te stellen in de richting die wij al in juli hebben aangegeven, om dat te doen door vorm van amendementen. Zo gaat dat. Dank u wel, meneer Stammis. schat u verder. Meneer Bluis. Want... Ik weet nog goed dat wij de bijeenkomst hier hadden waar de raadsleden waren uitgenodigd... om voor het eerst de globale plannen te zien. En het, uh, dat was heel globaal en er waren weinig bewoners verder aanwezig. En na afloop is er een discussie geweest tussen raadsleden. Ja, maar kan dit nou zomaar verder? Uh, moeten er niet eerst nog, nog wat kaders vastgesteld worden? Ik ben naar de burgemeester gegaan, heb ik het, heb ik het ook verteld. Ik heb de burgemeester toen heb u verteld dat... Dat er meerdere raadsleden, meerdere fracties waren dat die eigenlijk behoefte hadden aan een, aan een extra moment van bespreken en het eventueel nog aangeven van kaders. Toen is mij gezegd dat dat niet nodig was en dat het ook niet in de procedure hoorde. Ik heb daar bezwaar tegen gemaakt. Ik heb dat ook gemeld aan meerdere leden. En dan is het gevolg dat je dus nu dit krijgt. Dus ik denk dat het heel terecht is wat de OPZ hier aankaart. Meneer Stammers. Waarvan, waarvan acte? Ik denk, ik denk toch, dat, toch dat u niet genoeg uh, geprobeerd heeft om uh, in contact te treden met de makers van dit, van dit stuk en met het, met het college. Want dan had het een en ander eerder afgestemd. Maar goed, daar, daar, daar kunnen we over blijven van mening verschillen. Ik, nogmaals, het is een goede structuurvisie. En niet alleen de Partij van de Arbeid vindt dat... He, want ook de provincie steunt dit de ondernemers van Zandvoort steunen dit de gemeente Haarlem steunt dit de Stammers, dat, meneer Bluist wil en, nog een kort ja, maar ik wil. U, u, u doet altijd voorkomen als partijen inbreng hebben, ik, u, u noemt dat altijd kritiek, maar nee, wij noemen nee, dat nee, inbreng nee, nee, dan vertaalt nee, nee, u dat nee. altijd u gaat altijd in de verdediging in plaats van dat u eens een keertje denkt van god, dat zijn toch nog wel goede punten die kunnen we meenemen, maar dat heb, hoor ik u nooit zeggen oh wat is dit jammer dat u mij niet uit laat praten ja. meneer dat zeggen we niet. Nogmaals, ik zeg dat wij dit een goed stuk... Wij staan achter het stuk... Nee, goed, ik heb het net ook al gezegd en, en wij zijn daar niet, niet de enige Dit betekent niet... Het feit dat wij niet, niet zozeer de behoefte hebben om veranderingen aan te brengen, dat we niet gevoelig zouden zijn voor de argumenten van andere partijen. En dan kom ik bijvoorbeeld op het, een van de amendementen van, van het CDA. Wij zijn bevoor, staan bijvoorbeeld ook zeer sympathiek tegenover het, het amendement waarin je nu de jongerenhuisvesting wilt bevorderen. Ik bedoel... ...als het gaat om, om huisvesting van jongeren en zo... ...dan vindt u ons geheel aan, aan uw zijde. Meneer, Stommers, meneer Drommel mag... heel een korte interruptie. Ja. ja, dank u vriendelijk. Ja, het is een spel wat we spelen, volgens de regels die we spelen. Want u bent nu dol onderscheid over die motie... ...of het amendement van het CDA... ...terwijl ik het helemaal niet ben. Want er staat namelijk al letterlijk in de tekst wat hierin staat. Maar heeft u de tekst ooit wel gelezen? Nee. Daarom waren wij al vol en kunnen wij dit ook gewoon ondersteunen, meneer, meneer Drommel. Als dat, ja. uh, waar was ik gebleven? Heerlijk, dit soort interrupties. U was enthousiast over de jongerenhuisvesting. Ik was, ik was enthousiast over de jongerenhuisvesting, dus daarom, daarin vinden wij elkaar gewoon. Dat is, dat, is, dat is geen enkel, enkel probleem. Ik vind er overigens, als je, als je naar uh, amendement 3 kijkt van, van OPZ... ...dan vind ik dat aan de, aan de andere kant weer een buitengewoon zeurderig amendement. Am, am, am. ja, het is heel jammer. De VVD is het, is het met dit amendement eens. Want waar heb je het nu over? Ja, nee, dat gaat over stuiven. En dat gaat over hondendrollen in de Voorzitter, toekomst. Voorzitter, waar staat het dat we ja. eens zijn? Er moeten er nog gestemd worden, neem ik aan. Mogen wij ja, doorpraten? Ja. Mag ik gewoon doorpraten misschien? Ja, mogen wij nog doorpraten? Dat gaat, dat gaat over stuiven in de toekomst. En dat gaat over mogelijke hondendrollen in, in het boule, boulevardgebied. Men gaat er helemaal aan voorbij dat, dat, dat men hier met een visie bezig is. Dat men stoeit met gedachten over hoe, hoe, een, hoe een, een dorp de in de toekomst... Ja, ik denk dat het toch... Weet de heer bouwer Wilson bij moet vallen. Het gaat ook om een bepaalde Kom. kwaliteit die in zondag Maar dat kan hij zelf wel doen, meneer Kramer. Hoe weet u nu in godesnaam wat voor kwaliteit hierin over veertig jaar gewenst is? Mag ik is? alsjeblieft zeggen wat ik zou willen zeggen? Ja, maar mag ik erop reageren? Hele... Maar dat doe je de hele tijd al. Ik, ik, ik heb de echte PvdA met twee woorden op de kast. Ik vind het knap. Ja. Maar goed, ik dat wilde dat zeggen. Ik zeg geduld toch? Ja. Maar nou, nee, zeg vrouw, maar even niks. Dan. Interruptie. Heren... Ja. Heren vier... Dank u wel, meneer Bluis. Meneer Kramer. Ja, voorzitter, mag ik? Meneer Kramer. Dank u. Nee, waar het om gaat is dat je ook voor een bepaalde kwaliteit kiest. En natuurlijk heb je in Zandvoort, heb je duin. Maar je moet natuurlijk ook op een gegeven moment een grens gaan stellen. En ik denk juist dat het een kwaliteit is als je gewoon zegt van er zijn grenzen. En juist als je het duin door laat lopen, dan krijg je dus voor de mensen dus geen beeld van waar het ophoudt. En ik denk dat mensen helemaal niet gebaat zijn bij duinen. Het is ook een bepaalde kwaliteit waar je voor kiest. En daarom zegt de heer Bouwer Wilson: kies voor een andere inrichtingsmogelijkheid. Dank u wel, meneer. Ja. Het gaat niet zozeer om die praktische dingen van Stuyvesant, maar gewoon hoe je Zandvoort gaat zien over twintig jaar. Meneer Stammers. Ja, de heer Kramer die heeft het over kwaliteit. En ik wil best even doorgaan over die kwaliteit. Want dat, dat is eigenlijk nou juist, juist mijn punt. Hoe moet die kwaliteit zijn in 2025 met de doorkijk naar 2040? We zitten hier nu met z'n allen als oude wijze mannen. En, hè? Ja, nou, ja, nou, dat hebben we nu uitgerekend. He, maar er zitten nu eens oude wijze man en een paar. één een een jonge, een jonge heer zit tussen He? En een jonge dame. Ja, ja. Ja, wel interrupties u dat er precies uit, meneer Stammers. He. Maar die, hebben het, over, die ja. hebben het over kwaliteit. En die gaan nu op dit moment helemaal vastleggen. wat die kwaliteit precies inhoudt. Hoe je dat gaat invullen. Terwijl je misschien over vijftien jaar u er misschien heel anders over denkt en de generatie die nu staat te trappelen om in de toekomst hier ook in Zandvoort te blijven wonen, denkt daar ook misschien heel anders over. En dat is nou precies datgene wat tijdens de uitvoering van deze, de totstandkoming tot van deze, deze visie moet gebeuren. Iedere keer heb je opnieuw bestemmingsplannen, worden er nieuwe plannen gemaakt. Het is een heel dynamisch proces en je kan dat echt niet op dit moment helemaal vast gaan timmeren. Dus ik Mevrouw Geurelson wil een interruptie. Ja, de eerste. Meneer Stam is hetgeen wat u nu zegt, is toch niet geheel waar. Het bestemmingsplan is wel degelijk richtinggevend voor de bestemmingsplannen. Het is de moeder aller bestemmingsplannen. Op moment De structuurvisie bedoel ik. Op het moment dat je hier een bepaalde functie opneemt, ben je gehouden in het bestemmingsplan die functie te volgen. Dat betekent Dat dus is nou precies wat ik zo erg vind... Maar dat gebeurt wel, dat gebeurt nu ook. Dat is hetgeen wat de heer de Roode heeft aangegeven als voorbeeld van locatie Strijder. Dat hebben we ook duidelijk gehad bij de behandeling van bestemmingsplannen recreatiepark. Hetzelfde met het woelwater. Dat is wel degelijk bepalend voor de bestemmingsplannen van de toekomst. Dus op het moment als je praat over een stukje kwaliteit, zou je ook moeten zeggen... dat soort zaken zou je misschien los moeten laten. Want dat is misschien niet de richting die wij... Ouderen tegen die tijd, jongeren van, uh, van de toekomst, Jongeheer. zouden willen. Jongeheer. Maar dus dat is niet dat u zegt van nou, er zit maar zo'n vrijblijvendheid. En we gaan het gaandeweg maar een beetje bijstellen. Want die vrijblijvendheid zit er toch echt niet in hoor. Dank u wel, mevrouw Meneer Minister. Thomas. Ik ben me er wel tegen van bewust dat dit, dat dit, dit stuk niet geheel vrijblijvend is. Maar ik, ik, ik blijf erbij dat je te ver kunt gaan in het vastleggen van zowel. ...dingen die moeten gebeuren, alsof dingen die niet mogen gebeuren nu in uw ogen... Hè, ...door de ogen van deze tijd. Datzelfde geldt ook een beetje voor het, het verhaal over uh, de, de, de infrastructuur... Uh, het, ...het verkeer wat op ons afkomt uh, in, in, in, in de wijde omtrek. Er wordt in de, gaat inderdaad druk gebouwd worden... ...maar op alle mogelijke manieren is men hier in deze regio ook bezig om na te denken over de wegen, over de, over de bereikbaarheid van alle plaatsen... niet alleen die, die van, van de kust. En het is helemaal niet zo gek om te denken... dat over tien of vijftien jaar... die techniek wel zo verschrikkelijk veranderd is... in, in auto's en in verkeer... dat je wel eens een, op een hele andere manier om zou moeten gaan... met het aanleggen van, van infrastructuur. De, de, de ontwikkelingen die gaan zo verschrikkelijk, zo, zo verschrikkelijk snel. Wij kunnen dat nauwelijks nog bevatten... Ik wil het hier maar even bij laten. Want... Dank u wel meneer Stammers. Meneer Van Durst, tot slot. Ja, dank u meneer de voorzitter. Ik wil eerst even reageren op meneer Bouwburg met uh, Herman Heijerman weg. Want ben ik blij dat er Europese wetgeving is. <laughs> want als we zeggen lokaal voor elk probleem de natuur gebruiken, dan blijft er erg weinig natuurgebied voor ons nageslacht over. Dus op deze manier wil ik toch echt niet met die Herman Heijermanweg weg omgaan. Ja. Nou, dan even kijken. Ik wil even de beantwoording van uh, de wethouder nalopen die hij gestuurd heeft na aanleiding van de commissievergadering. Ja, wat de jongerenhuisvesting betreft, uh, de heer de Rode heeft al een uh, amendement erover uh, ingediend, uh, wat wij graag steunen. Het had iets verder gekund, nog, want ik vind het nog een zwak argument. Uh, alleen even naar de beantwoording van de wethouder. Uh, ...wat hij dan voorstelt om het niet te doen... ...maar de woningvoorraad benutten in doorstroming... ...nou dat geluid hebben we al jaren... ...en dat heeft nooit geholpen... ...dus een keer een echt concreet project... ...jongerenhuisvesting zou toch een keer op zijn plaats zijn. Ja, ja en dan vind ik het ook... ...het parkeertrein in de Zuid... blijf ik een vreemde beantwoording vinden. Het ligt in de rode contour... ...oké, okay, het is geen natuurgebied... ...we willen er parkeren... ...en we willen er alleen parkeren... Maar voor eventuele ontwikkeling gaan we toch maar vast uh, de bouwverordeningen uh, neerzetten of de kantoren neerzetten. Dus ik vraag me echt af wat de wethouder nou wil. Wil hij nou over vier jaar toch bouwen? Of blijft het nou gewoon parkeerplaats? Uh, dan heeft de ontsluitingsroute Fransvaanstraat de naam vervangen voor parkeerroute in plaats van hoofdweg. Dat vind ik al een hele verbetering. Maar ik ben er nog steeds niet gerust op. Want het fietspad wat daarnaast geprojecteerd werd... wordt een stuk van de Herman Heijmansweg afgelegd. Dus dat er ruimte is voor een verbreding van de weg. Dus daar gaat, ook daar gaat gewoon meer natuurgebied verloren als nodig is. En ik zie hier nog steeds ja, iets wat de dubbele bodem van... Uh, we gaan die weg verbreden. En dan geeft hij een antwoord op de fietspaden... die we in, over het, uh, het hele fietspadennetwerk in Duin... En dan de laatste zin, en wat nodig gaan we dan compenseren. Dan ben ik benieuwd waar de wethouder wil compenseren als die afval in de duinen neerlegt. Want daar is de gemeente Zandvoort nog nooit sterk in geweest. Maar als deze wethouder het wel lukt, ben ik er wel heel erg benieuwd naar. Ja, het onderzoek naar de haven en de sportpool. De sportpool, dat, uh, ja, dat zie, ik, uh, zie ik ook wel zitten. Dat kan uh, ook toegevoegde waarde hebben voor de eigen bevolking. ...en de kosten van de haven... ...door het heel... ...heel low profile... ...want je bent zo afhankelijk van... Uh, ...Rijkswaterstaat... ...en andere instanties... ...dan kunnen we zandvoort helemaal geen echt initiatief in nemen... ...dus ja... ...als je daar veel geld in gaat stoppen... ...ben ik bang dat het helemaal... Uh, ...maar zonden is... ...en uh, ja, de andere kant... ...waar de we, uh, wethouder niet op ingegaan is... ...in de beantwoording... Wat voor soort toerisme willen we nou eigenlijk? Je haalt het niet uit de structuurvisie. Het is van alles wat. En we hebben een paar keer gevraagd. Verblijfstoerisme, het staat er met kleine lettertjes in. Maar duurzaam toerisme, waar we het hele jaar door wat aan hebben. Ik vind het niet terug in de structuurvisie. En, en ook bij de beantwoording. Eh, het, het, het blijft eh, tweeledig, dus... Wat voor soort toerisme moet ik nu lezen in de structuurvisie dat de wethouder wil? En hier wil ik het even bij laten. Ja. Dank u wel meneer Van Deursen. Volgens mij is de eerste ronde daarmee geweest. En dan heeft uw voorzitter behoefte aan een korte schorsing. Die kunt u zelf ook benutten. Dan begrijpt u wat ik bedoel. Vijf minuten. Dank u wel. Ja Don, er is nog wat gezegd. Met name Bouwer Wilson die was toch wel redelijk kritisch naar het college toe. Ja, dus het jammer dat het met zoveel woorden moest. Want ja, hij nou, was mij kwijt even. Bijna op, 25 minuten is de man aan het woord ja, geweest. Ja. We, we weten dat hij zich graag hoort uh, praten. Maar dit is toch wel een beetje exceptioneel. Nou, hij... hij hij schiet zichzelf ermee in de voet. Hij was mij kwijt. En ik ben bang ook een heleboel andere mensen, denk ik ook. Ja. Uh, hij heeft zijn punten niet echt heel kort en krachtig nou, duidelijk kunnen bepaald maken. Bepaald niet. Hij moet het altijd uh, heel ruim omschrijven. En dat is misschien wel jammer. Want uh, ik denk dat hij op een aantal punten misschien toch wel gelijk heeft gehad. En dan met name over de Engelbertstraat. Uh, dat is natuurlijk zijn pakken Jan. Dat weten we. Dat is een gedeelte van de Middenboulevard. Ja. En uh, daar mag je niet aankomen in zijn ogen. Uh, dat wil de wethouder. Wel. Um, ja, sterker nog, hij wil eigenlijk de overlast, zoals hij die ziet, van de Engelbertstraat naar Nieuw-Noord verschuiven. Ja, als hij even de kans krijgt, gaat dat gebeuren, inderdaad. Nee, dat gaat ja, hij woont letterlijk hij niet. Daar ja. maar heeft hij ook geen belang bij. Natuurlijk, in het midden heeft hij nog meer belang. Hij woont er niet alleen, maar hij heeft er nog een x-aantal appartementen waar hij eigenaar van is. Ja. Ja, oké, okay, Joop. Uh, maar goed, uh, ik vind dat jammer, want hij had wel een aantal punten. Maar die, die verdwijnen in de wolligheid van het geheel ja, dan. Ja. En dat is jammer. Je, je kan het er niet mee eens zijn, maar zij zijn sterk voorstander van het doortrekken van de Herman-Nijerman weg ja. naar uh, de rotonde. Ik vind dat zelf een uh, ja, beetje overdone. Ik. Uh, ik, ik, ik begin een beetje voor het milieu te voelen. Ik ben niet echt een milieufriek, maar ik kan me wel voorstellen dat je toch ja. voorzichtig met, met, met, het, met het groen wat we om ons heen hebben, het mooie groen wat Zandvoort om ons heen heeft, toch een beetje moet oppassen. Ja. Nou ja, je, je krijgt daar natuurlijk een hele discussie tussen groen en minder groen. Ja. En uh, wat gaat er nou voor de natuur of de Zandvoort ja. ja. er? Uh, ja, nou, die discussie moet je dan maar voeren. Maar het is in ieder geval een duidelijk punt wat daar naar voren ja. kwam. En uh, ja, als hij dat nog wat, kort, wat korter en duidelijker en bondiger had neergezet... ...dan was dat, dat naar mijn gevoel weer beter overgekomen. Het is technisch natuurlijk mogelijk, heel simpel. Ja ja. ja, ja, ja. Nou ja, je kan ook denken het oude plan nog altijd het fietspad langs de begraafplaats... Ja, waar, waarom gebruik je dat niet als tweede ontsluiting van ja. Nieuw-Noord? Ja. Want daar gaat het eigenlijk over. Nou, want, wacht even. Want Nieuw-Noord heeft maar één ontsluiting. Ja. De straat. Nou, de herman Heijerman weg zou twee vliegen in één klap. Dus, dus ontsluiting van Nieuw-Noord. En tevens doorgaand verkeer richting circuit. Ja. Vanaf de Zandvoortse ja. dus Dat zou dat, wel enorm uh, de kost verloren. En mogelijk de straat uh, ja. een stukje nog ontlasten. Maar oké. Okay. Het is niet uh, anders. Uh, ik, denk ook niet, uh, ik denk ook niet dat het er gaat komen. Dat. Uh, het gaat, het gaat, je praat dan over een gebied wat, wat particulier terrein is ja. in principe. En daar, daar, ja, dat is moeilijk om aan te komen natuurlijk. Ja, nou ja, maar denk je, zin je, dan lukt het je uiteindelijk. En dan kom je bij de spoorlijn aan en dan moet je. Moet je en ik weet niet hoeveel miljoen euro's uitgeven om een viaduct of een tunnel te maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Je moet er overheen of eronder doen. van ja. de twee. Dus uh, dan krijg je dat soort dingen op korte termijn moeilijk te, te overwinnen. Denk nee, ik, ik denk dat, de, de, in mijn ogen, de beste optie is om Nieuw-Noord te ontsluiten. Dat is dan via een weg langs de begraafplaats, aan de achterkant ja. van de begraafplaats, waar nou alleen dat fietspad is. En dat is zou voor de brandweer ook een hele goede zaak zijn, denk ik. Want de, de brandweer ja. gaat daar gewoon komen. Dat kost een stukje van de, van de begraafplaats. En uh, dat zou ook voor de brandweer, denk ja. ik, een hele goede ja. zaak ja. zijn om die mogelijkheid uh, te kunnen bieden. Je, je collega-redacteur die trekt een gezicht, ja? Moet hij weten. En men is van plan die weg inderdaad door te trekken, maar dan puur brandweer weg. Ja, alleen brandweer weg. Ja, de, Daar mag geen ander verkeer op nee, plaatsen. Als, als er een calamiteit ja. gebeurt op de Linneerstraat. dan kan je die altijd gebruiken. om eventueel een ja. uh, Nieuw-Noord te kunnen ontsluiten. En een ja. calamiteit kan, kan, kan, kan gewoon gebeuren. Ja, dat, een, een grof ongeluk en, en die weg is afgesloten. en je kan nu Noord niet meer uit. Nee, dat is... En de, dus die tweede ontsluitingsweg is inderdaad nodig. Voor het gewone dagelijks gebruik. zullen wij Nieuw-Noorders uh, zeggen: nou, het is prima. Joh, ik Alleen ik als er wat gebeurt. Ik zelf ook natuurlijk, ja. Don jij ook. Ja. Maar als er wat gebeurt. Dan zit je vast en dan kan je ja. er niet uit. Ja. Nou ja. En met name een stukje tussen de bocht in de en de, de, de professor Zeemanstraat. Ja. Als daar iets gebeurt, sta je ja. vast. Ja. kom je gekalmd uur op. Nou ja, nou, en dan krijgen we natuurlijk, waar we het even over hadden, de Engelbertstraat. Nou, stel je voor dat je die wat verkeersluw wil maken... Dan zul je toch ergens aan de noordkant... een noord krijgen. En die is in feite de Engelbeerstraat Of in feite moet je daar parkeergarages maken. Gewoon eindpunten, bestemmingsverkeer. Ja, maar je hebt verkeer dat gewoon Noord-Zuid heeft. Als bestemming. Ja. En heb je gewoon keihard de nodig. Ja, lokaal verkeer moet dat zeker. Anders moet je door het dorp. Dat wil je niet eigenlijk. Nee. Goed, horen we daar een pingeltje? Daar klopt. Ja. We hoor het pingeltje van de voorzitter. Ik mag geen pingeltje zeggen, maar een bel is het ook niet. Ik kan niet zo raar op. Ja, het is een pingel. We gaan zo weer terug naar de raadzaal waar het agendapunt over de certificatie in antwoorden van de wethouder is gekomen. En die zal echt de schorsing wel gebruikt hebben om zich daarover te kunnen beraden. Uh, zodra uh, wij het signaal krijgen, uh, gaat u terug naar uh, de raadzaal. En ondertussen zal het misschien wel heel kort... Oh, we horen weer de pingel. Dubbel. Ja, is... uh, dubbele pingel. We gaan terug naar de raadzaal. ...vergadering. En volgens mij is de portefeuillehouder aan het woord. Meneer Bierman. Dank u wel, voorzitter. Wij bespreken vanavond de structuurvisie en hopen dat die wordt vastgesteld. Daar is een lang traject aan vooraf gegaan. Eigenlijk al vanaf oktober 2007 zijn we begonnen... ...hebben wij via koersnotitie en dialoognotitie in wisselwerking met betrokkenen, het bedrijfsleven, andere overheden, burgers... ...hebben wij een proces doorgemaakt waarbij we nu uiteindelijk een resultaat voor u leggen. Um, het is natuurlijk zo dat we wettelijk verplicht zijn een dergelijke structuurvisie te ontwikkelen. Het is de moeder van alle bestemmingsplannen, dus we hebben dat maar te doen. Maar ook al zou je het niet wettelijk verplicht hebben, dan zou je toch kunnen overwegen om zo'n langetermijnvisie te ontwikkelen. En ik wou u ook uh, dan meteen uh, in het kader van een soort anekdote even toch duidelijk maken uh, waarom of zo'n structuurvisie zo handig is. Uh, in de kringen van uh, de toekomstonderzoekers wordt dat verhaal wel vaker gebruikt om het iets uit te leggen. Het gaat dan over een... Uh, een Zuidzee-eiland waar een bevolking al honderden jaren geïsoleerd leeft. En van uh, vader op zoon, uh, generaties lang, wordt daar de mythe verteld van er is ver weg. Is een land waar als we het hier niet meer redden, naartoe kunnen om alles te vinden wat we hier tekortkomen. En dat werd dus verteld en dat werd overgeleverd. En af en toe spoelde ook wel eens iets aan waarvan je iets zou kunnen afleiden. Er moet daar ergens iets liggen. Er is overleg geweest en men heeft toen op een zeker moment besloten, het ligt er. En toen op een zeker moment is men dus ook op stap gegaan. Men heeft een expeditie uitgerust omdat men tekorten had die men uiteindelijk zo hoog zag oplopen... ...dat men toch maar die kant op ging die men van horen zeggen had meegekregen. En wat bleek, men vaarde die weg af, men dacht daar die droom te vinden en hij was er niet. Maar waar het wel lag, dat was een eind rechts... En men heeft toen dus toch gevonden waar men naar op zoek was... en men heeft op die manier het geluk van de stam verder weten te brengen. En daar heb ik meteen een antwoord gegeven op de, het realisme van zo'n visie. Hoe realistisch was die visie? Uiteindelijk heeft die tot resultaat geleid. En dat is waar het om draait. En dat resultaat hoeft niet in één keer bereikt te worden. Men kan zijn koers wijzigen na enige tijd. Daarmee heb ik meteen al een antwoord gegeven op de vraag is van de heer Paap... ...Sociaal Zandvoort, die zich de vraag stelde van... ...ja, moet dat niet weer een keer bijgesteld worden? Allicht moet dit bijgesteld worden. Er zijn van allerlei factoren die je over twintig jaar niet kunt zien. De heer Standis, noemde het al even, ik ga meteen ook even op in. Neem dan gewoon die elektrische auto's. Toen wij begonnen met deze structuurvisie... ...toen zei men, we ik weet nog dat het gezegd werd... ...neem dat nou niet op, want het duurt twintig, vijfentwintig jaar voordat het... He, ...of eigenlijk over onze termijn heen waar de visie op slaat... Eh, ...voordat dat op de markt komt en het eh, operationeel is. Inmiddels weten we dat volgend jaar of het jaar erop het er al zal zijn. Zo snel gaan ontwikkelingen op het ogenblik... ...als er een stapeling van factoren optreedt... ...waardoor het eigenlijk geduwd wordt in de richting van... ...het moet er nu wel komen. Nou... Hogere brandstofprijzen, CO2-uitstoot, eh, toch ook het, eh, de oudere automobilist achter het stuur proberen te houden. Nou, elektrotechniek is daar ideaal voor. Nou, dat heeft een aantal optimaliseringsmogelijkheden die je dan toch ook in je structuurvisie zou kunnen opnemen. Ik eh, heb vanwege de tijd niet de gelegenheid daar veel verder op in te gaan. Dat hebben we al in een eerdere stadia gedaan. Dus ik moet mij nu eh, helaas beperken tot eh, de opmerkingen die... de uh, raadsleden gemaakt... ...naar aanleiding van hun amendementen. Uh, er is al even... ...vooraf uh, wil ik zeggen... ...ik heb geen enkele moeite... ...de college heeft geen enkele moeite met amendementen... ...wanneer zij gericht zijn... ...op een betere... Uh, ...verwoording wat eigenlijk... ...de koers moet betekenen. Het verwoorden dus van de visie zelf... Dat kan altijd beter. Wij zijn ook op onderdelen misschien wat boud geweest, wat te onverschrokken. En dan kun je dan zeggen, dat moet je dan ja, afzwakken wil ik niet zeggen. De, de koers, de richting verandert niet, maar je vult het op een andere wijze in. En als je op die invulling uitkomt, dan moeten we heel voorzichtig zijn. Want het stuk uh, uh, betekent als je er eenmaal een, iets imponeert, dat je het ook moet doen. En dat je dus het, omdat het realistisch moet zijn, ook moet onderbouwen. En zodra wij heel concreet zijn, en noem ik er even twee, de haven, de sportpool, of de Herman Heijmansweg, of nog iets ergens. Dan moet je meteen al een mer daaraan verbinden, omdat je merplichtig bent voor dat soort zaken. Dat betekent meteen dat je een jaar verder bent, plus ettelijke tienduizenden euro's per Project wat je zo concreet in de visie opneemt. Als je er dus iets aan wil wijzigen, zou je het zo moeten doen dat je zegt: dan moet daar onderzoek naar gedaan worden. Het is dus geen sprake van, zoals de heer De Rode vermoedde. Meneer Bouwberg-Wilson wil ik kort iets Ja, maar ik maak mijn zin even af: dat er sprake zou zijn van iets op de lange baan schuiven. De raad blijft altijd natuurlijk bevoegd om zaken naar voren te halen en dat onderzoek dus naar voren te halen en het dan uit te voeren. Meneer babberg wilson Voorzitter, ik wil even ingaan op de opmerking van de wethouder... De aanzien van de Herman weg, ...waar hij stelt van ja, kijk, op moment dat het al te expliciet gaat vermelden... ...dan word je al heel gauw meer plichtig. Er ligt een reservering op, zegt u. Nou, is het dan niet zaak dat je die reservering ook tot uitdrukking brengt? Nee, meneer Voorzitter, wij hebben die reservering uh, tussen aanhalingstekens... ...want er staat in deel B in de analyse meegenomen, omdat er in het verleden gefilosofeerd is over dat als er ooit misschien sprake zou kunnen zijn van een rondweg om Zandvoort... dat de enige plek, anders kan niet rond zijn ook, ongeveer daar zou moeten zijn gelegen. Um, dat staat ook in de tekst, dus wat dat betreft zou ik zeggen, basta, gaat u niet verder. We kunnen alleen de tekst wel aanpassen, ik doe het dan even door elkaar heen. Uh, wij zeggen dus van de het noodzaak van die weg is niet aangetoond... Nee, de ander, precies. Wij zouden dus ook kunnen formuleren. Onderzoek moet, en dat is ook een voorstel wat we doen... ...onderzoek zou moeten aantonen of de noodzaak van zo'n weg er inderdaad zal komen. Nou, dit is een stramien waarin de beantwoording die ik nu ga geven... ...ten aanzien van de amendementen, ongeveer is terug te vinden. Ik begin met, in de volgorde zoals zij zijn voorgedragen, de heer De Rode... De heer De Rode heeft amendement 7, hebben we dan voor ons, een pleidooi gehouden om meer aandacht te besteden aan de jongerenhuisvesting. Er is al van andere zijde opgemerkt, ja het staat er eigenlijk allemaal al in. Uh, dat is zo, maar wij beschouwen dit ook als een zeer wezenlijk punt. En met de, de CDA-fractie zijn we van mening dat het kan niet nadrukkelijk genoeg worden uh, toegevoegd. Ik wil toch nog even erbij zeggen, er zijn altijd twee smaken hierin. Aan de ene kant, aan de ene kant kun je zeggen, uh, jongerenhuisvesting... Daar bouw je gewoon voor. Het zijn jongeren, dus je bouwt jongerenhuisvesting. Dat is de directe lijn. Daarbij hebben wij dus wel enige terughoudendheid mee moeten toepassen. Door te zeggen, ja, maar de betaalbaarheid gaat ook steeds meer een rol spelen. Dus je zou eigenlijk toch ook wensen dat er verhuisketens in de voorraad op gang worden gebracht. Dus je bouwt strategisch voor een andere groep die dan gaat verhuizen. Zodat je aan het eind van de rit uh, goedkopere huisvesting beschikbaar krijgt voor jongeren die dat dan ook beter kunnen betalen. Maar er bestaat geen enkel tegenstand tussen die twee. Er is dus wat ons betreft geen enkel bezwaar tegen amendement 7. Dan krijg ik het amendement 8 wat naar voren is gebracht, de sportpool. Als er wordt bedoeld eh, dat het onderzoek naar voren moet worden gehaald... ...ja, dat is een, eigenlijk aan de raad, dat heb ik net al gezegd... Eh, ...ga uw gang. Hè, het betekent natuurlijk wel dat in planning en in beschikbaarheid van financiën... ...dat je dan eh, de consequenties daarvan moet eh, aanvaarden... ...maar daar bestaat geen probleem eh, over. Alleen, eh, waar we wel een probleempje mee hebben... ...is dat u een combinatie maakt met eh, de havenontwikkeling... Uh, als u meent dat u ook de havenontwikkeling naar voren wilt trekken... dan verzoek ik u om daar een apart amendement over in te dienen... en dat niet te combineren met dit. Want uh, je hebt twee heel verschillende expertise soorten nodig... en je hebt ook heel verschillende trajecten daarvoor nodig. Dus wat dat betreft zou ik dat uh, uh, willen afraden. Maar meneer, meneer De Rode het, wil daar kort even op ja, reageren. Maar ja. tegen het uh, amendement als zodanig verder bestaat geen probleem. Het gaat niet zozeer dat we, de, we willen de onderzoek naar de haven doen. Want daar vraagt u geld voor middels ja. het raadsbesluit uit de algemene dekking. Maar in uw nota van inspraak en overleg staat op pagina 39. Ja, dat is het goede. Um, zegt u dat u daar, daar geen, volgens mij geen capaciteit voor heeft? Of dat het te voorbarig is geweest dat u met dit voorstel gekomen bent uh, over die sportpool? En wij vinden juist, en ik denk dat de, met ons de wethouder... De, het toerisme blij is met zo'n amendement... want dat is echt iets waarmee je de plus kan aangeven... want die moet zich daar hard voor maken binnen het college... en dus zeggen van, wij willen die sportpool naar voren halen... zodat je niet die combinatie... want er zijn combinatiefuncties mogelijk... maar beide onderzoeken gewoon uitvoert, eerder. Omdat het belangrijk is voor de structuurvisie. Meneer Biemann, meneer Kramer... Aanvullende interruptie. Als ik daar aanvullend op mag reageren. Want het is natuurlijk wel zo, we zijn al met een aantal projecten in Zandvoort bezig. En ik vraag me ook af in welke zin dat gaat verstoren. Want we zijn natuurlijk bezig met de middenboulevard, we zijn bezig ja. hier in het centrum met het Loewe Davidscree en in Noord. Dus ja, dat zijn grote projecten. Ja. En als dit er dan ook nog doorheen komt fietsen, vraag ik me af of dat wel reëel is. Ja, maar het voornaamste punt nu is dat niet de schijn moet worden gewekt dat wij de sportpol naar achteren schuiven of op de lange baan hebben geschoven. Wij, wij, het is een dermate concreet, een heel groot project, waarbij we ook met de, de betrokkenen in het gebied waar dit mogelijkerwijs in de omgeving tot stand moet komen hebben gesproken. En die hadden dus het jaartal wat we dus hebben opgenomen daarvoor genoemd. Maar u als raad kunt dat gewoon naar voren halen, dat is uh, geen enkel probleem wat ons betreft. Uh, als u maar begrijpt dat het niet de sportpol zelf is, maar het onderzoek ernaar. Ja, en waarom we het naar voren halen, er staat gewoon luisteren. in dat stuk ja? op, pag sorry, ja. op pagina 39, het staat echt 2018. Ja. En dat, dat is ja, dus de ver, de, de, om dat, dat onderzoek te doen. Ja. En dat is de reden dat we naar een abonnement komen. Voorzitter, voorzitter, dan kom ik toe aan het abonnement in zaken locatiestrijder. Voorzitter, um... even interruptie. Wat is nu het antwoord van de wethouder hierop op 8? Geen, geen probleem met uh, het amendement. Uh, alleen wat betreft de combinatie met haven... dan zou ik, als u dat wilt, het even in een apart amendement willen opnemen. Wanneer er opgenomen wordt, zo mogelijk in combinatie met... Ja. Dan heb je dit opgelost, denk ik. Nee, waarom... Waarom, waarom staat dat? Hè? Omdat u het onderzoek naar de, naar de haven rond die 2011 doet. Daarom is, is, is dat even zo genoemd. Ja, oké. Okay, maar uh, legt u alsjeblieft die koppeling met de haven niet. Dank u. Nee, uh, meneer man. Uh, maar het is maar een advies natuurlijk. Uh, de locatiestrijder. Het, uh, het, natuurlijk zit hier een uh, kip-ei-achtig uh, uh, probleem achter. Uh, wij staan sympathiek ten opzichte van het uh, goed regelen van de relatie tussen structuurvisie en het bestemmingsplan uh, Recreatiepark. Maar dit kan niet op de manier zoals het hier staat. En daarom zouden wij op dat punt dus een aanpassing aan u adviseren. En... Uh, daarbij uh, dan zeggen, want wij, je zou kunnen zeggen... als daar dan toch een eventueel woonfunctie zou komen... dan zouden we nog altijd in de plint dus uh, de toeristische functie kunnen doen... waar we dus op uit zijn. Uh, wij zouden dan de tekst op pagina 61 aangepast uh, willen zien. De voorwaarden waaronder dit geschiet zijn in het bestemmingsplan vastgelegd. Dat moet dan geschrapt worden... En daar zou je dan kunnen wijzigen in. Indien dit gebeurt, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het bestemmingsplan worden vastgelegd. Afhankelijk van een lopend onderzoek als gevolg van een lange voorgeschiedenis. kan een uitzondering worden gemaakt voor wonen op deze plek. In 2010 komt hier uitsluitsel over. En dan eh, hebben wij daarvoor in de tekening, dus in de legenda. ook een aanpassing gemaakt die dat verduidelijkt. We gaan dat. Eh... We gaan dat straks wel even regelen. Niemand heeft hem meegeschreven, maar ja. de essentie is duidelijk. Het college zegt, we willen meedenken. En wij denken dat we kunnen bereiken met deze tekst. En de, als we straks bij de abonnementen komen, krijgt u de tekst nog een keer op een rustig tempo voorgelezen, stel ik voor. Ja? Als u mee kunt gaan in de wijze van behandeling ja. en tekst vertellen ja. die ik u doe. Uh, overigens is dat natuurlijk ook bedoeld om een zo breed mogelijk draagvlak binnen de Raad te hebben voor een stuk wat natuurlijk toch een aantal jaren gezaghebbend moet zijn en lang mee moet gaan. Ik kom aan de behandeling van de vraag van de heer Paap, Sociaal Zandvoort. Um, ik heb eigenlijk al de vraag beantwoord van de nieuwbouw voor bepaalde doelgroepen. Dat zijn dan doelgroepen die je, waar, die je uh, verhuisketens op gang brengen zodat je andere doelgroepen ...daarmee zou kunnen bedienen. De herijking heb ik in feite behandeld. Natuurlijk moet die een keer herijkt worden. Zoals je dus, als je maar eenmaal dan bij... ...de plek bent waar het eiland lag... ...maar waar het dan niet blijkt liggen en dat ligt daar... ...ja, dan ben je echt aan herijking toe. En dan moet je je resultaten vieren... ...maar wel natuurlijk zo realistisch zijn... ...om aanpassingen door te voeren. In ieder geval zal het hopelijk... ...een termijn van een jaar of tien wel meegaan... ...dat de bestemmingsplan... Uh, cyclus wordt doorlopen de haalbaarheid heb ik hiermee ook denk ik voldoende aangegeven ik moet daar overigens bij aantekenen dat als andere overheidsorganen uh, de haalbaarheid uh, zien zitten dat daarmee ook het gedrag van die overheden zich op dat gedrag wat jij poneert gaat afstemmen dus dat iets wat misschien niet helemaal haalbaar lijkt vanzelf haalbaar wordt omdat iedereen daar naar bevindingen op reageert. Dat noemt met dan een zelfvervullende profetie. De interruptie wel. Een zelfvervullende profetie. Meneer Papst, dus als antwoord. Ja, ik had toch nog even een vraagje over het uh, bouwen. Uh, u hebt natuurlijk straks wel de kei nodig uh, om het, ja. zeker met uh, het paraplusmodel, ja. daarmee om de tafel te gaan, om uh, duidelijk binnen de afspraken te gaan maken uh, met die uh, groep. Ja, onze de structuurvisie is bij hem bekend en ook met hen doorgesproken. En wij hebben natuurlijk ook al prestatieafspraken gemaakt. Die moeten ook natuurlijk weer straks geactualiseerd worden. En in dat kader spreken we gewoon in lijn mee van wat er in de structuurvisie is geformuleerd. De heer Drommel meldt dat hij nog steeds enthousiast is sinds de commissievergadering, waar wij natuurlijk blij mee zijn. En hij komt aan met het duinmilieu. En uh, ja, het zand en bij zand gaat het stuiven. En uh, ja, uh, wij zijn wat dat betreft uh, overtuigd. Uh, ook al door wat er in het kader van uh, de taskforce aan de orde is geweest. Hier wordt niet bedoeld als. Uh, er is duim neergeschreven, maar dat is te onvoorzichtig geweest. Je moet dit zien als landschap of begroeiing of uh, in ieder geval uh, een invulling. ...die waar je anders duim van denkt... ...maar wat ook uh, uh, heel kunstmatig kan zijn... Hè? ...kunstmatige bomen zouden ook uh, een, uh, ...ja, die heb je gewoon beeldhouwwerken ...die zijn aan uh, een kunstplaats... Voorzitter, een, een kleine interruptie... ...het is dan toch relevant, denk ik... ...want dit gaat naar 2025 en 2040... ...heb ik dat ook begrepen inderdaad... ...dus het is nog wel even... ...en die jonge heren zijn daarna al heel oud geworden... Misschien kunt u daar toch in uw stuk ook wat van meenemen. Daar waar zand bedoeld wordt, het geen zand is. En daar waar duin ja. bedoeld wordt, het ja. ook wat anders is. Kortom, het, het moet wel even, denk ik, beschreven worden. Dank u wel. Nee, ja, ja, ja, ja. Portefeuille had er nog niet uitgesproken. Hij uh, ja, was uitgesproken, voorzitter. Meneer Dank u wel, voorzitter. Uh, wonen in het tuin. Uh, ik heb al aangegeven dat we daar de tekst voor zouden willen veranderen. Um, dat zou dus betekenen dat we... ...de stringente scheiding tussen boulevard en duin loslaten... ...veranderen in het lineaire karakter van de boulevard is losgelaten... ...bij de kwaliteitsverbetering zouden we zeggen bij de herinrichting van... Uh, de boulevard wordt de stringente grens tussen duinen en boulevard doorbroken. Door duinen op de plekken naar binnen te trekken wordt de vegetatie van de zeereep meer ervaren. Door de hoogte van de duinen wordt beschutting gecreëerd. De duinen worden afgewisseld met vensters op zee. Dat laten we vervallen en dat veranderen we dan in bij de herinrichting van uh, de boulevard wordt het lineaire karakter doorbroken. Zodat meer besloten ruimten ontstaan. Hoogteverschillen eh, versterken het effect en zorgen voor beschutting tegen wind... En wa daar ...waardoor de verblijfskwaliteit van het gebied verbetert. Meer besloten plekken worden afgewisseld door vensters op zee. Alternatieve mogelijkheden worden van inrichting worden onderzocht. Voorzitter, dat klinkt heerlijk speels. Ik denk dat U heeft het, dus... het nu over de wijze van voorzitter? Of, uh... Ja, natuurlijk. U gaat mee in het compliment door. Goed. Eh, ik, ik heb daarmee dus uh, aangegeven hoe wij vorm uh, zouden willen geven aan het uh, uh, daarop uh, ingediende amendement 3. Um, een ander punt wat aan de orde werd gesteld uh, door de Drommel was, uh, um, wat voor ons gelukkig een misverstand is... Uh, de JP Thijsenweg, woelwatersterrein, daar staat een markering aangegeven. Als zou er dus op het woelwatersterrein een verkeersaantrekkende activiteit zo mogelijk zijn. Dat is helemaal niet de bedoeling. Wij hebben dat ook in, alvast in een kaart aangegeven die ik even naar u toe zou houden. Hier is de Woelwaters, maar we hebben dus de, het, de markering verschoven. Naar boven, Want het is de bedoeling dat het juist in een voetgangersroute in het park zelf wordt opgenomen. Dus zoals wij de hele um, uh, toeristische ontwikkeling eigenlijk meer in de verblijfstoeristische zin willen ontwikkelen. En niet daar een groot uh, evenement, uh, iets willen neerzetten wat veel verkeer aantrekt en daardoor verstorend werkt op, uh, en gevaarlijk kan zijn voor de scholen. Met andere dus, woorden, u ondersteunt dit amendement. U, ja, wij zullen... We hebben daar een... Uh, ik zal eventjes kijken wat wij daarvoor... Tee, wilt u even het nummer noemen? Het, het nummer is 6. Ja. En het besluit wat wij ja. dus voorstellen is... de structuurvisie op grond van bovengenoemde overwegingen. De, en daar de, gaf u al antwoord... Ja. antwoord op namelijk. Dus het ja. is wel goed dat ik het even ah. voorlees. Ja. Aan te passen en bijgevolg geen openbare functie op de JBT zegt te plannen... gezien de ongewenste toename van de verkeersstromen. Ja, dus uh, mijn voorstel is dan om het sterretje naar de andere kant van de pad te verplaatsen... om aan te geven dat het niet te specifiek voor de woelwaters bedoeld is uh, tevens in de tekst op pagina 61 boven het kopje samenwerking toevoegen de volgende zin, bij deze ontwikkeling moet rekening gehouden worden met de verkeerssituatie in de, van de scholen dus dat nog even nadrukkelijk aangegeven wordt dat we daarmee rekening houden ja meneer Mierman opzitter meneer Rode heeft dat ook weer gevolgen voor het, uh, het bestemen van een recreatiepark nu? Waar, waar u gaat schuiven met die ster daar weer. Volgens mij stond er ook iets van een wijzigingsbevoegdheid op, op dat gedeelte. Ja. Uh, Heeft dat nee, daar gevolgen het, voor? Het, dat kan gewoon in lijn worden uh, uitgevoerd. Nee Burman. Ja, en wij uh, onderschrijven de opmerking van de heer Drommel. ...over uh, het, uh, de ontwikkeling van het industrieterrein Nieuw-Noord... Uh, ...waar we de timmerman van Annie Hemgesmied en andere uh, ambachtslieden uh, zullen kunnen terugvinden. Uh, dat komt natuurlijk ook gewoon in het uh, bestemmingsplan wat we dan zullen hebben aan de orde. En u weet dat wij een zekere nadruk op aan Zandvoort gerelateerde uh, activiteiten daar willen hebben. En daar past natuurlijk Graasje ook in en allerlei andere dingen, maar ook... Uh, ...de zaken die... Uh, ...opslag vereisen, uh, reparatie vereisen... ...en dergelijke voor het uh, toerisme... ...op het strand en... ...in het dorp. Uh, ik ben toe aan de heer... bouwberg wilson uh, ...namens OPZ. Um, vanwege de tijd... ...voorzitter zal ik meteen... Uh, uh, ...doorschieten... Uh, ...naar de amendementen... Um, het eerste amendement handelt eigenlijk over de stelling die wij innamen... van de weginfrastructuur kan de toeristenstroom wel aan... of liever gezegd de infrastructuur kan die aan. Ik heb daarvoor een aantal wellicht speculatieve vooronderstellingen gehanteerd. Als dat een bezwaar is, dan zouden wij dus die zin willen schrappen. Zandvoort kan de toeristenstroom ook op langere termijn dus wel aan. En dan zouden we de zin willen toevoegen... Ondanks deze ontwikkelingen is het noodzakelijk te onderzoeken of de groeiende toeristenstroom geaccommodeerd kan worden. Dus daarmee hebben wij hem in uh, onderzoekstermen vertaald. Je kan niet zeggen dat, uh, dus dat de toeristenstroom dat we die aankunnen. Je kan ook niet zeggen dat we hem niet aankunnen. Dus we zullen onderzoeken in hoeverre of we hem aankunnen. Dat betekent ook dat er een verandering in uh, hoofdstuk 8, pagina 124 uh, zal moeten optreden. Daar hebben we momenteel is er geen ...noodzaak om een weg aan te leggen... ...maar mocht dit in de toekomst... ...het geval zijn... Dan, uh, ...dat slaat dus in feite ook... ...op de Herman Heijmansweg... ...dan... Uh, uh, ...momenteel is de noodzaak... ...van deze randweg... ...om die aan te leggen nog niet aangetoond... ...en dan zullen we hier aan toevoegen... ...hiervoor is nader onderzoek... ...noodzakelijk... ...en dat is eigenlijk dezelfde passage... ...die we bij uh, het... Uh, amendement 4 van de Herman Heijemansweg zullen voorstellen aan uh, OPZ. Meneer Babbelgilsen, wilt u een korte vraag stellen? Ja, de voorzitter, de wethouder geeft aan, hiervan is de noodzaak niet aangetoond. Nee. Uh, uh, ook is niet aangetoond uh, of die er niet is. Uh, dus met andere woorden, ik zou dat toch wat neutraler willen formuleren. Ja, voorzitter. dat bedoel ik. Dan, dan heb ik u niet goed begrepen. Ken. Zullen we dat straks bij de tekst even uitleggen? U krijgt uh, de tekst straks... Uh, ja. Ja, maar dit Gaan we zeven... willen van de tijd even verder. Ja, dit is uh, heel duidelijk wat ik net uh, heb geprobeerd uit te leggen. Ja. Um, uh, amendement 2. Uh, wat betreft alleen het bestemmingsverkeer. Um, als OPC bedoelt dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden... voordat dit beleidsuitgangspunt kan worden gesteld... dan kunnen we ons daar best in vinden... In de structuurvisie staat ook dat dit onderzocht moet worden en dat het uiteindelijk in het GVPW uh, pas definitief als verkeersinfrastructuur wordt vastgesteld. Nou, wij stellen daarom de volgende zinnen aan te passen. Zandvoort kent enkel bestemmingsverkeer, wordt veranderd in verkeer van buiten Zandvoort, komt over het algemeen voor het strand en is op zoek naar een parkeerplek. Door... Ja, wij willen, u, wij willen u graag te willen zijn. Door, en dan vervolgens de volgende zin te schrappen. Door het strategisch plaatsen van deze parkeervoorzieningen wordt het mogelijk het dorp aan de strandzijde verkeersluw te maken. Dat schrappen we. En dan daarvoor in de plaats te zetten. Door het strategisch plaatsen van deze parkeervoorzieningen zal het wellicht mogelijk worden het dorp aan de strandzijde verkeersluwer te maken. Hiervoor is wel onderzoek noodzakelijk of dit kan. Voorzitter, maar misschien mag ik daar meteen even op reageren. Dit is echt te min. Nou, u ik... bedoelt in de formulering. Nou, meneer Bouwberg wil ze, u kunt niet allemaal plussen krijgen. Hè? Goed, wij gaan straks uh, verder de strekking van wat de portefeuille bedoelt is dus volgens mij wel duidelijk. Ja. En overigens is er al in de nota van inspraak tussen uh, uh, aangegeven dat de dikke lijnen op de kaart geen ontsluitingsroutes uh, zijn, maar parkeerroutes. Hè? Amendement 3. Dat hanteert, dat gaat eigenlijk over hetzelfde waar de heer Drommel het over had, het wonen in het duin. Um, als OPC bedoelt dat er op de boulevards ook andere alternatieven kunnen worden gebruikt om de boulevard minder strak en beschutter te maken, dan zijn we het daarmee eens. En dan kan de tekst worden aangepast. Dan... Uh, ...zouden we dus als volgt de, de, de, de, willen schrappen... ...de stringente scheiding tussen de boulevard en duin is losgelaten... ...en dat veranderen in het lineaire karakter van de boulevard is losgelaten. En dan bij de kwaliteitsverbetering, bij de herindeling van de boulevard... Dat, ...ik lees voor wat geschrapt kan worden... Hè? ...bij herindeling van de boulevard worden de stringentere grenzen tussen de duin en de boulevard doorbroken. Door de duin op de plekken naar binnen te trekken wordt de vegetatie van de zeereep meer ervaren. Daar bestaan die problemen over. Door de hoogte van de duinen wordt beschutting gecreëerd. De duinen worden afgewisseld met vensters op zee. Dat is grappen. En dan uh, daarvoor in de plaats bij de herinrichting van de boulevard wordt het lineaire karakter doorbroken. Zodat meer besloten ruimte ontstaan. Hoogteverschillen versterken het effect en zorgen voor beschutting tegen de wind. Waardoor de verblijfskwaliteit van het gebied kan verbeteren. Meer besloten plekken worden afgewisseld door vensters op zee. Alternatieve mogelijkheden van inrichting worden onderzocht. Dat is net genoemd. Um, ik ben toe aan amendement 4. Herman Heijermans Voor, Voorzitter, mag ik even een kleine Rond opmerking weg. maken? Meneer het punt is namelijk, ik heb ook naar aanleiding van uh, vragen van het CDA even gekeken... waar deze passages nu in feite in de structuurvisie voorkomen... En ik kom die tegen op pagina 29, 39, 41, 53 en 57. En voor al die plekken dus zal er een correctie dienen plaats te vinden. Ja. ja, ik ben toe aan uh, amendement 4. Herman Heijmans, weg. Um, de heer Bouwberg zo mis de, in, de, de, de, de, de reservering ingetekend uh, op de kaart. Uh, het staat natuurlijk in deel B als uh, achtergrondsanalyse van uh, hoe bepaalde uh, ontwikkelingen op de kaart, of nou in ieder geval in, in het denken, zijn uh, terechtgekomen. Uh, in de tekst staat met zoveel woorden dat er dus wel zoiets als een reservering uh, kan zijn, maar wij zouden toch uh, die uh, niet in de kaart zelf willen opnemen. Um, als OpenSet bedoelt dat er wel erg stellig en negatief in de kenschet staat, dan, dan kunnen we dat ze in gelijk geven en dat zou dus genuanceerd moeten kunnen worden. De zin onder B zouden we dan nou moeten schrappen. Momenteel is er geen noodzaak deze weg aan te leggen, maar mocht dit in de toekomst wel zo zijn, nou, dan is het de enige plek. En dat zou je kunnen vervangen door, momenteel is de noodzaak van deze weg nog niet aangetoond, hiervoor is nader onderzoek nodig. Om dus die MER en de hele zaak te voorkomen. Als dus die zinnen op deze wijze worden aangepast, dan kunnen ze dus ook in het onderzoek meegenomen worden bij de GVVP. En dan kunnen wij daar dus mee leven als dit amendement wordt aanvaard. Um, bij ontwikkeling van de sportpool en de haven is het al bedoeling... Uh, dat ook de gevolgen van deze ontwikkelingen op de verkeersstructuur onderzocht worden. Uh, het is juist natuurlijk dat er, als je zo'n ontwikkeling als haven en sportpool gaat... Doorzetten dat dat uh, gevolgen kan hebben voor het gebruik van de infrastructuur en dat daar dus consequenties uit kunnen voortvloeien, waarop je dus gaat zeggen uh, dat je een herman Heemansweg toch uh, zou moeten gaan willen. Ik ben het overigens met de heer Van Deursen eens dat. Uh, inderdaad, nou ik formuleer het dan anders... dat de Europese wetgeving dan wel uh, dusdanig in de weg staat... je zit in Natura 2000-gebied... dat je heel wat over je heen haalt als je dus deze weg zou uh, gaan willen. En dan vraagt dat wel een enorme onderbouwing en medewerking... van hogere bestuurslagen. Dus ja, ik vraag me... Uh, ik weet niet of dat realistisch is... maar misschien is dan de optimalisering al zover doorgevoerd... ...dat we weer andere we wegen zijn te vinden om dit af te wikkelen. Um, wanneer wordt bedoeld dat de Herman Heijermansweg moet worden opgenomen in de structuurvisie als randweg... ...dan kunnen we daar niet mee akkoord gaan, want ja, dan krijgen we de MER-plicht die om de hoek komt kijken... ...en waarmee we dus de structuurvisie op een heel eind een moeten uitstellen... een MER-onderzoek moeten laten doen en dan tig uh, uh, tienduizenden... ...euro's daaraan moeten spenderen... Voor, ...en ja, voor wat dan nog... ...niet veel meer dan we nu al hebben... ...namelijk een projectie die mogelijkerwijs... ...bij nader onderzoek zou... ...noodzakelijk kunnen zijn. Um, ik ben toe, voorzitter, aan het vijfde amendement... ...het... Uh... Dat is een amendement waarin wordt voorgesteld... ...deze wijzigingen niet vanavond met u af te tikken... ...zoals we dat ook met een ingewikkelde stemmingsplan als de middenboulevard doen... ...waarna wij nog eens keurig kijken als de, damp is, de kruiddamp is opgetrokken... ...hoe dat precies vorm moet krijgen. Maar wat dan in uh, nauw overleg met de Griffie zou kunnen gebeuren... ...wat wij vaker doen. Maar dat men zegt, nou het zijn er zoveel... ...wij willen uh, verdaging van de structuurvisie. Ik raad dit met klem af, ik vind dit eigenlijk... Niet kunnen ook niet naar al diegenen die eigenlijk hier ook naartoe gewerkt hebben en geleefd hebben, want het is ook zo dat naar ons gekeken wordt. De structuurvisie die wij maken, het is op zichzelf een avontuur, maar het is ook heel uniek dat Zandvoort deze structuurvisie deze structuurvisie in deze tijd op zo'n uh, verantwoorde wijze met, in samenspraak met burgers, overheden en bedrijfsleven tot stand heeft gebracht. Er is ons al het nodige in het vooruitzicht gesteld wat we toch eigenlijk graag vooral in deze moeilijke tijden voor Zandvoort niet voorbij willen laten gaan. Ik doel hier uiteraard op wat u ook al langer weet dat de provincie... Uh, ja, ons toch op de nominatie heeft staan om een pilot badplaatsen Zandvoort te lezen... waarbij miljoenen hier naartoe zouden kunnen komen. En dat willen wij natuurlijk niet mislopen... doordat wij onze zaken bestuurlijk niet op orde hebben. Ik raad dus dit met klem af. Uh, ik begrijp dat de, de wethouder dat uh, zeer beslist afraadt. Ik heb hem een hele duidelijke vraag gesteld. En dat is namelijk de wijzigingen die hij... Op een aantal amendementen, naar aanleiding van een aantal amendementen, eh, eh, toezegt eh, ter harte te kunnen nemen en uit te voeren. Hoe komen die in de structuurvisie tot uitdrukking? Meneer Bierman. Voorzitter, ik heb tamelijk precies, en daar heb ik dus veel werk aan laten besteden, ook door mijn ambtenaar. Ik heb tamelijk precies voor het college laten uitzoeken hoe kunnen wij vormgeven. Hè, ik heb al gezegd, ik, wij hechten er zeer aan om OPZ ook. ...mee te nemen in dit hele proces... ...dat we een breed draagvlak ook naar de burgerij uitstralen... ...het moet nog lang meegaan... ...wij dachten het te kunnen oplossen... ...met heel concrete textuele wijzigingen... ...en op al die plaatsen in de tekst waar dat nodig is... Dat dus ...die wijziging ook door te voeren... ...en daar waar het nodig is het kaartbeeld aan te passen. Dus met andere woorden, ze worden opgenomen... ...in de gewijzigde structuurvisie? Ja. Dank u. Ja. Nee, Wij, tot opgenomen in de definitieve structuurvisie. Het, het staat er dan. Dat is ja? dus de opzet Duidelijk genoeg. conform de procedure die we ook met bestemmingsplannen hanteren. Als het natuurlijk het amendement Sorry. wordt aangenomen. Sorry. Dat betekent dus dat er een heel nieuw boekwerk komt wat er ongeveer zo uitziet als dit. Begrijp ik dat goed? Dan zou je het in andere woorden ook kunnen zeggen, maar er zitten wat nuanceverschillen in denk ik. Ja, ja? Ja? ja, ja. Goed. Meneer Biemann, dat was wat u betreft... Volgens mij de beantwoording, nee, meneer Van Deursen had volgens mij ja, zijn ik die heb, vragen uh, meegenomen. Ik, ja, ik heb de vragen al meegenomen. Peter Zuid. De, uh, ik heb uh, nog de heer um, ja uh, In feite heeft hij nog eens beaamd dat uh, het belang van de structuurvisie... waarbij je dus ook uh, partijen zoals uh, de Kamer van Koophandel... Uh, hoor ik aan Nederland allerlei andere organisaties heb gevraagd te reageren. De reacties zijn eh, allemaal eh, tot onze groot genoegen eh, behoorlijk positief. En dat dit natuurlijk ook allemaal eh, van belang is bij je afweging. Hè? Eh, ja, dat je op resultaten uit kunt zijn. Er wordt naar Zandvoort gekeken. We hebben een, een richting aangegeven en dat zou een goede kant op gaan. Ik uh, vond het ook een goede opmerking, die de heer maken: het is een dynamisch proces. Het blijft een heleboel onzeker. En dan wijs ik toch weer even naar dat, uh, het, die parabool die ik noemde van, uh, dat, uh, van die bevolking op dat eiland. Maar als het resultaat er maar komt op die manier die je tot stand brengt. Als je weet, want er zijn heel veel dingen die in de structuurvisie richting bepalend zijn, die zullen overeind blijven, maar je hoeft... ...je behoeft uiteindelijk dan nog een keer een aanpassing... ...maar je wel je resultaat weten te bereiken. Ja, ja. Um, ja de heer Van Deurzen heeft nog eens uh, gewezen op de Europese wetgeving... ...dat ben ik met hem eens. Um, hij ondersteunt uh, het CDA-amendement uh, uh, in zaken jongerenhuisvesting... ...maar daar hebben wij geen probleem en wij ondersteunen dat ook... ...dus ik ben blij dat de heer Van Deurzen daar ook in mee kan gaan... Um, ja, dan krijgen we natuurlijk de ontsluitingsweg van...